China geldt als een bondgenoot van Noord-Korea. De relatie tussen de twee landen kwam onder druk te staan... door het nucleaire programma van Noord-Korea. In make-up van het Amerikaanse bedrijf Klairs... is door de inspectie het kankerverwekkende asbest gevonden. Het gaat om een compact poeder en een set contourpoeder in acht kleuren... schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De producten zijn ook in Nederland verkocht. De make-up spullen van Klairs zijn vooral populair bij kinderen...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 Volgens de FBI is geen van de elf pakketjes geëxplodeerd... en raakte dus niemand gewond. Een verband met de incidenten van afgelopen weken in Austin... werd gisteren al uitgesloten. Daar ontplofte wel enkele pakketjes... waarbij twee mensen omkwamen en een aantal mensen gewond raakten. De vermoedelijke dader was een man van 23... die zich oplies na een achtervolging door de politie. Het weer, het wordt vannacht overal droog. De regen trekt naar het oosten weg. Overdag is het bewolkt, gaat het opnieuw tot aan de avond regenen... wordt het 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wat vaker zon met af en toe een bui en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 NTR Focus met Eveline van Rijswijk. Welkom terug bij Focus, het radioprogramma voor Nachtwerkend Nederland. Het is inmiddels twee over drie. Het eerste uur zit erop. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer moois op het programma staan. Met in dit uur eerst het verhaal van de verstandelijk beperkte Paula. Els Huver spreekt met haar familieleden over haar moeilijke jeugd. En we bellen natuurlijk weer met een wakkere wetenschapper aan de andere kant van de wereld. Dit keer is dat Iris Plessius. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen Nederlandse kolonisten en indianen in het Amerika van de 17e en 18e eeuw. En zelf kent ze het land ook goed. Ze heeft inmiddels al 48 staten afgewinkt. I don't want to wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's But I'm scared of living too fast, too slow, regret. My Silver Lining van First Aid Kit. Echt zo'n lekker roadtrip nummertje. De single kwam trouwens al uit in 2014... maar werd natuurlijk pas echt bekend... toen het nummer gebruikt werd voor een tv-commercial... van een bepaald automerk. Focus. Paula heeft een verstandelijke beperking en een psychische stoornis. Ze groeit op in de jaren 60, Een tijd waarin de zorg nog niet echt op maat gemaakt is. Goede zorg ontbreekt ook omdat Paula niet in een hokje past... In vergelijking met andere verstandelijk beperkte... kan ze namelijk erg veel zelf. Maar ze heeft ook last van flinke uitbarstingen... die zelfs haar verzorgers volledig kunnen ontregelen. In de documentaire Paula blikt radiomaker Els Huver terug... op de jeugd van Paula met haar familieleden. Ik heb me vroeg leren aanpassen. Dit is Jani Heystek, 63 jaar oud. En ook vroeg geleerd om, om stemmingen aan te voelen en sfeer en dingen. Dat komt allemaal uit die tijd dat ik dat al voor ben, voordat er dingen uh, losgaan of zo. En dit is haar drie jaar jongere broer Piet Heijstek. Ik kijk niet terug omdat ik het gevoel heb dat ik er niks mee opziet. En bijvoorbeeld Charlie zegt, sta je dan voor open? Dan kom je verder. Ik zeg, waarom moet ik daar naartoe? Ze komen uit een groot West-Brabants gezin. Vier jongens en drie meiden, waaronder Paula. Paula overlijdt al in 1976. Over haar leven en dood hebben de broers en zussen het bijna nooit. En bij niemand staan foto's. Toch heeft Paula een zwaar stempel gedrukt op het gezin hashtag. En zeker op Shani. Dan moeten we hier naar rechts. Want dat is de ingang van, de, van het woonhuis van Tony. Wakkere, lichte ogen achter een bril en rotsig, modieus piekhaar. Dat is wat opvalt aan de buitenkant. Wat je niet ziet is haar gevoeligheid, haar vermogen om de dingen die ze ziet gebeuren onder woorden te brengen, en haar onzekerheid. Sani woonde al heel lang in Zuid-Limburg en tegenwoordig in Gulpen. Daar ontmoeten ze twee jaar geleden haar nieuwe buurvrouw Tony Herstal. Goedemorgen. Uh, ja, dat was op een zaterdag de barbecue en toen kwamen wij toevallig aan een tafeltje te staan. Stetisch noemen ze dat hier, hè? Ja. En toen zijn we begonnen met, ja, waar kom je vandaan? Ja, het viel mij op dat jij zo'n andere R had, dan, of hebt, dan iedereen hier. Nou, en toen vertelde we jij... Komen. Ik kom uit Steenbergen, in West-Brabant. En toen bleek dat Shani ook uit West-Brabant kwam. Oh ja, om dezelfde dagen gezeten. Ja. <laughs> ook zo van die kleine dingetjes wat dan allemaal raken... Een glaasje wijn erbij. Op een gegeven moment uh, uh, ja, vroegen wij, wat doe je? Hè, wat doe je zo ja. voor de kost? En daaruit bleek dat we allebei in de zorg hadden gewerkt. Je zegt, ja, het laatste wat ik gewerkt heb in de zorg was in Haarendaal al etende. En toen viel ik stil. Toen viel ongeveer het bestek uit mijn handen. En jij zag dat ik helemaal veranderde. ja. Gaat het wel goed met je? Vroeg je zelfs. Want ik stond helemaal, uh, helemaal, ja, helemaal stijf eigenlijk. Ik, ik, ik, ik voel me weer helemaal koud worden. Weer opnieuw. Van. Zo, dat was zo'n speciaal ja. moment. Dat is dus eigenlijk... Ken je Paula Heijstek? Ja. En toen ging er bij jou een laadje open. Kende je Paula persoonlijk? Ik kende persoonlijk niet. Ik heb op die afdeling nooit gewerkt. Hè. Dat waren patiënten die waren nogal heftig. En ik kan daar niet mee werken. Daar ben ik bang, ja. ja, ja. Ik word er een beetje poep. Ja, je bent er even vullen voor. Ja. Ik was veertien maanden toen Paula geboren werd. En tussen de zus boven mij... En mij zat vijf jaar. En bij de bevalling van Paula kreeg mijn moeder een forse bloeding. En de, en de policy was van uh, moeders heeft rust nodig. Dus de andere drie kinderen moesten daar ook wegblijven. Dus dat betekende dat ik als kindje van veertien maanden... twaalf dagen gesepareerd geweest van mijn moeder beneden in de box. Twaalf dagen is voor een veertien maanden is, is, is, is, is een eeuw. Mijn oudste broertje, die zorgde voor mij. Hij was een hele lieve, zorgzame jongen. En die gaf me te eten. Want mijn protest was op de een of andere manier... dat ik niet meer wilde eten. Dus had hij mijn moeder dat boven verteld. En moeder werd er ook zenuwachtig van. Die durfde niet te zeggen, ik heb beneden een klein kindje. En dat, uh, dat zit me te missen. Dat, uh, ja, die, die mensen waren zo totaal niet assertief. Dus ik kom na twaalf dagen uh, eindelijk boven bij mijn moeder. En ik zie die nieuwe liggen. De indringster. En ik, ik heb me bij mijn vuistjes... op dat baby... op dat uh, wiegje getimmerd. Dus ik was daar niet blij mee. Shani is twee. Als de broer die zo goed voor haar zorgt... ernstig ziek wordt. lymfatische leukemie. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis in Leiden. De andere kinderen logeren ze lang bij familie. Paula kwam dus ook bij een tante en een oom. En die zagen van, hé, hey, dit kindje, wat een zettend mooi kind. Ze had mooie zwarte krullen. En het kindje klopte uiterlijk helemaal. Prachtig kind. Maar die zagen van, dit, uh, anders. Honderd, honderd keer dingen verplaatsen en weer terugzetten. En als je haar in het badje zette, dan zat ze doodstil in dat water. Dit is niks mee. En die durfde daar aanvankelijk ook niet mee te komen bij mijn ouders... want die, die zaten met een oudste zoon die aan het sterven was. Dus dat is een idiote situatie. De zieke broer overlijdt. En alle gezinsleden komen weer thuis in Heiningen. Paula's ongewone gedrag ontgaat vader en moeder niet. Maar ze besteden er geen aandacht aan. Het is allemaal te veel. Tot de tante en de oom ingrijpen. Dan wordt Paula onderzocht door een professor van der Laan in Amsterdam. En die heeft toen wel helemaal uitgestippeld hoe het, hoe het zou gaan. Dat het steeds erger zou worden en complex. Die had dat wel gezien. Maar er is nooit iets uitgesproken van een diagnose. Nooit. Als je een duidelijke diagnose hebt... Ja, dan, dan, dan hangt daar vaak ook wel omgangsvormen aan of zo. Maar die moesten die moest iedere keer maar uitgevonden worden. Tot met kinderen baren. Dat is het advies van de huisarts na de geboorte van Paula. Maar moeder denkt er anders over. Vader heeft vier zwangerschappen te zenuwen gehad. En die vrouw die werpt vier beren. Tussen de achterregenpomp. Bang! Staan met die gasten. De eerste van het kwartet is Piet. Nog weer naar Breide? Piet is de enige van het gezin Heistek die nog in Heiningen woont. Een dorp dat in deze vorm niet had bestaan zonder de watersnoodramp. Vijf straten ingesloten door drie dijken. En dat zijn uh, Zweedse woningen en Noordse woningen. Die zijn toen geschonken na de watersnood. Ja. Mijn vader moeten wonen. Die moest toen vluchten op de fiets en dan hadden we de wind recht van achteren. Hij was binnen een paar minuten in Fijndart. Dat is hier vijf kilometer vandaan. Maar het is hard waaier, daar hoefde geen eens te trappen. Dan gaan we hier links af, dat is de Deventerstraat. Daar op nummer 22, met de ik. Daar ben ik geboren. De linkerhoekwoning in een rij van drie: rode baksteen, het badkamerraam twee meter boven de voordeur, tuintje voor en tuintje achter. Er dus liepen ook maar vier jongens op één slaapkamertje. Stapelbedden, anders ging het niet. Als hier de busje staat, was een, een smal padje zo, een meter breed. En er stond een hekje langs en voor een poortje, dat ze dicht konden doen. Dus dat Paul niet weg kon. En 45 jaar geleden. Ja, het is een huis vol, uh, vol herinneringen, zeg maar. Leuke herinneringen, maar ook minder leuke. Ik heb een hoop gewist, het wel, maar ik kan er toch niets meer aan veranderen. Dus waarom zou ik er dan mee gaan zitten? N normaal praten. De zinsbouw, woordkeus, alles in de derde persoon. Schrijven, rekenen. Het participeren in het, in het gewone gezinsleven. Dat kon ze niet. En ook ja, haar bewegingsonrust, hè. ze was ontzettend onrustig. Dus we hebben veel gewandeld in die tijd, dat, dat weet ik ook nog wel. Dan, dan, dan kreeg je weer een stukje van de dag om. In, in, uh, toen was dat nog klas drie, hadden we een, alleraardigste, een buitengewoon aardige onderwijzer. Die kwam van bovenuit het land, Groningen of Friesland of zoiets. Meneer Huisman, weet ik nog hoe die heette. En die was er ook buitengewoon in geïnteresseerd. En uh, toen zei hij, mag ik eens een keer mee? En daar was ik toch trots op? En hij ging dus mee en had een gesprek met mijn moeder bij de achterdeur. Dat zie ik nog. En Paula was aan het rennen achterom. We hadden toen een aardig achterommetje. En dat was helemaal afgezet door mijn vader, met uh, uh, draad. En die was ook ingegraven, want anders dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan, klom, dan ging ze er door, Zoals konijnen dat ook doen, dat, dat deed zij ook. Toen zei Huisman ook uh, Maar meneer Huisman... Jeetje, wat is ontzettend druk. Hoe, hoe doet u dat? Vroeg hij aan mijn moeder, ongeveer. Ik weet niet precies meer wanneer zij begon met dingen kapot gooien. Soms dan kondigden ze dat aan. Dat was heel typisch. Als ze bijvoorbeeld iets tegen die, die, die klok had die, die hier bij mij op mijn kast staat. Dan kon ze daar naar kijken. Terwijl we zo aan tafel zitten zoals wij hier nu aan tafel zitten. En dan zei ze, Paula ze moet niet klokstuk maken. Dan wisten wij al, nou die klok die gaat eraan. Dat is een kwestie van tijd, maar die gaat eraan. Ze had dan ook een hele akelige lach. Die, die hoor ik nog. Een hele sch akelige, schaterende, schelle lach. Alsof zij ons allemaal uitlachten. Nee, dat kan ik niet nadoen. In het gezin was er totaal geen begeleidingen. Er was niemand die, die tips gaf of, of is meeliep om te kijken hoe het ging. En vader was, was werken. Die was er letterlijk niet. Dus het kwam allemaal op haar uh, neer. Paula kan niet naar school. Ze kan haar naam nog niet schrijven... Maar met de jaren krijgt ze wel handigheid in huishoudelijke taken. Dan helpt ze moeder bijvoorbeeld met de was. Ze was ook heel hygiënisch op zichzelf. Heel netjes op de kleding. en uh, Ze was ook heel handig. Ze kon sokken breien met, met vier pennen als geen ander. Ja, dan moest mijn moeder wel altijd, zoals dat dan heet... de grote hiel en de kleine hiel. En dan deed zij de voet weer. En dan deed moeder weer de teen. In een tijd dat dagopvang nog niet bestond... hadden ouders twee opties... Zelf 24 uur per dag voor het kind zorgen of het onderbrengen in een instelling. Maar het blijkt niet makkelijk om een instelling te vinden waar Paula op haar plek is. Want in sommige opzichten is ze als elk ander kind en in de andere totaal anders. Het past er nergens. Allemaal fragmenten. Het was net, net een, soort, ja, een soort groepsfoto in haar eentje. Het is een zoektocht. Van zwakzinnige zorg naar psychiatrie en weer terug. En kortere of langere tijd gaat het steeds veel mis. Paula kwam in mijn leven toen ik uh, zes, zeven jaar was. En ik kwam ze thuis met een, met een begeleider, een zuster of een broeder of zo. En uh, dat was dan mijn zus. Mijn oudere zus. Dus het was echt een, een vreemde. Dit is Herman, hashtag. de zoon die volgde op Piet. En op, op zich ging dat wel als alles uh, normaal soepel uh, gezellig verliep. Maar dat was niet altijd. Paula liep uit het niets uh, naar de kast en pakte een stapel borden... en liet ze dan uh, vallen of ze smeet ze op de grond. Ja, dan is, als je zeven jaar bent, is dat wel heftig, hoor. Dus ik, ik kroop daar onder tafel. Dat uh, was ik echt bang. En... Uh, dat waren mijn eerste herinneringen aan, aan mijn zus Paula. Dus later, als ik dacht, als ik hoorde van... oh, Paula komt weer thuis in het weekend... Ja, dan ik, was ik niet blij. Van, oh, leuk, mijn zus komt. Helemaal niet. Tegendeel, dan was ik al bij voorbaat al bang. We stonden samen in de keuken. Het was in, in de namiddag. Een doordeweekse dag. De jongens waren denk ik, jongetjes toen nog... spelen of zo. En moeder was de was aan ophangen buiten... Toen kwam er plots in de, bij onze straat in... Zo, een auto met zo'n uh, grote luidsprekers op, op het dak. En die riep iets om. Ik weet niet meer wat. Maar dat maakte wel herrie. En dan vooral de muziek die erachteraan kwam... die maakte heel veel herrie. En dat waren geluidsprikkels die Paula niet verdroeg. En dan begon ze zich tegen de hoofd te slaan. En toen, er, toen er, had ze ook weer die akelige lach... Alsof ze uit de kelder kwam. zo Beetje ja, Ik zou bijna zeggen satanisch. Dat vind ik zo'n rot woord. Maar ik weet anders niet hoe ik het moet omschrijven. Dus zij liep naar de keukenkast. Ze gooit daar een stapeltje ontbijtbordjes uit... Ja, dan waren die bordjes met een blauw randje, roze randje, geel randje. Zo. En al die bordjes waren een gruselementen. Toen pakten ze vervolgens die, die kilobus met die stroop... en ik stond er als een onnozeltje naar te kijken. Ik durfde niks. Ik stond als aan de grond genageld. En zij pakt die bus, trapt die kapot met de schoenen. Dus die zit helemaal onder de stroop. En loopt vervolgens met diezelfde vreselijke lach... Vanuit de keuken naar de gang. En er lag vloerbedekking. En de trap op, ook vloerbedekking. Uh, en ze, ze kruipt in de bed. Met die bestroopte schoenen, met alles. Dus ik ben, ik ben naar buiten gegaan. En ik, ik voelde me schuldig. Ja, ik, ik had het niet voorkomen. Ik had het niet vereideld. Ik had niks gedaan. Ik had er alleen maar gestaan. Heel erg bang. Dus ik ben naar buiten gegaan. Ik zei: Paula heeft de stroopbus kapot gemaakt. En, en, en, en de bordjes zijn kapot gegooid. En nu is ze naar boven. Dus moeder, die oh, die kreeg gewoon echt te veel. Zo van: ja, nou had je op moeten letten. ja je had dit, en ik had dat, en ik had. weet ik wat ik allemaal moest. Dus die kwam naar binnen. en die stof naar boven. En ja, alles zat onder de stroop onderweg. En ze, Paula lag nog steeds met die vreselijke lach. En te trappen en te doen in dat bed. En uh, ik geloof dat Moeder toen voor het eerst een uh, uh, uh, rammel heeft gegeven. Gewoon omdat het voor haar het was, het was over. Het ging niet meer. En als, als tienjarig of ziet zie je niet dat je moeder zware hoe spannen is en het ook allemaal niet meer weet. Door haar beperkingen en stoornis mist Paula de aansluiting bij de rest van het gezin. En daar is ze zich van bewust. Op een of ander niveau. had Paula heel goed in de gaten. dat er wat scheelde. Ze heeft altijd heel goed begrepen dat zij. anders was dan wij. Als kind zagen wij dat niet, dat, dat leerde je later pas. Maar mijn ouders zagen dat dan wel. En dan waren wij gewoon te kletsen. Hè. gewoon gezellig, zoals kinderen dat doen, thuis. We moeten puzzel leggen, ik noem maar iets. Dat is een simpel dingetje. Dat dat ze niet zo goed. Ze had er ook geen geduld voor, denk ik. Dus ze vonden niks dat wij dat wel konden. En dan zei mijn vader bijvoorbeeld plotseling van... Uh, jongens, stil, rustig. En dan zat zij zich al terug te trekken in zichzelf. Dan begon ze die stereotype bewegingen te maken dat... Uh, ja, ze was joden aan de klaagmuur. Dan kon je al zien dat het... Uh, mm, ging het uh, mm, en in het ongunstigste geval kwam dan de grote schreeuw... en begon ze dus te automutileren, de zelfverschading, door vreselijk hard op haar oren te slaan. Ja, er was iets met haar oren. Ja. Ze zat ook vaak met haar handen voor haar oren. Alsof ze iets gewoon niet wilde horen. Dat was, dat, dat was mijn gevoel, dat ze dingen niet wilde horen. Maar er waren ook momenten waarop Paula zich goed voelde. Als ze in een stemming verkeerde, was dat ook absoluut. Compleet, totaal. Dus ook in de vrolijkheid... Dan moest iedereen ook om erheen heen komen zitten. Ik weet nog goed, als wij dan bezoek kregen thuis... en dan zat ze op de bank... en dan zat ze op die, op die bank te slaan met de handen... zo op een hele leuke manier en in de handen te klappen. Van, dan moesten we allemaal, allemaal, allemaal moesten we op die bank zitten. Koffie drinken en mama moet thee, thee maken. En dan pakte ze mijn moeder bij de kin. Uh, dat deed ze altijd. Als ze dus affectie uitte naar mensen, dan pakte ze je bij je kin. En dan werd het gewoon eigenlijk een groot feest. Maar dat diepe verdriet over, over, over het niet meekunnen, dat, uh, dat, dat was diep tragisch. En dat, dan kon je ook niet anders dan... Uh, je moest wel van haar houden. Op een gegeven moment hadden we Paula fietsen geleerd. De fiets was van Piet, een zelf blauw geschilderd uh, fietske... wat vader in elkaar had gezet. Helemaal enthousiast, zielsgelukkig, zij gelukkig, wij gelukkig, wij fietsten met z'n allen de straat op en neer, want dat kon in die tijd. Op een gegeven moment keerde zich dat tegen ons. Het was op een dag, het was koud. Ik kwam tussen de middag thuis en mijn moeder was in paniek en die zei: Paula, Paul is fiets gepakt en die is weggefietst. En ik herinner me dat ik moest plassen, maar dan nam ik de tijd niet voor. Ik deed een jasje aan en ik sprong op mijn fiets... en ik ben als een idioot al die polders doorgefietst. Huilen, huilen en voelde me vreselijk. Toen kwam ik op een gegeven moment op de Kwartierse Dijk... en dan belde ik aan bij mensen. Ze hebben jullie meisje, een meisje op een blauw fietsje gezien? En die mensen zagen dat ik, dat ik helemaal over de, over, de, over, de, ja, over de top was... Die vroegen mij binnen en ik herinner me nog dat het, het was zo warm was in dat huisje. Het was heerlijk warm, want ik had zomaar een jekje aangetrokken. Geen handschoenen, geen muts, niks. Ik had toch eens rustig zitten, wil je wat drinken? Die mensen waren echt, ik zie ze nog staan. Echt helemaal zo van: God, God, wat een toestand, wat toch een toestand. Toen heb ik nog een, een, een, een muts en een sjaal en handschoenen van die mensen gekregen. Ik kwam thuis. Toen bleek dat Paula gevonden was. Maar die thuiskomst heb ik, heb ik zelf niet gezien, want ik moest weer naar school. Dus alles liep wel gewoon door. En in de loop van de middag is Paula dan uh, thuis bezorgd... met het politiebusje, inclusief fiets. Toen kwam op de een of andere manier de maatschappelijk werker in ons leven. En die heeft heel veel... Uh kunnen betekenen. Met hulp van de maatschappelijk werker wordt er voor het eerst een plek... huis gevonden waar Paula zich prettig lijkt te voelen. De Michelshoeve in Brummen. De afstand tot Heiningen is groot en moeder heeft het er wel moeilijk mee. Maar ze merkt dat er eindelijk wat rust komt in huizen hijstek. Een aantal jaar gaat het goed. Totdat een aantal vertrouwde verzorgers uit de instelling vertrekt. Dan komt Paula in een neerwaartse spiraal terecht. Bij een van hun bezoekjes treffen vader en moeder hun dochter ontredderd aan. Diezelfde dag nog nemen ze haar mee terug naar huis, naar Heiningen. Maar toen was Paula gewoon psychotisch, eigenlijk. Bij alles wat er al was. Toen, toen was het een beetje toen was het te laat. Hadden we het paard achter de wagen. Toen was er ook geen herstel meer mogelijk. Toen, toen, toen, ging, alles, toen ging alles mis. Toen gingen ze alles kapot. gooien ramen. ons hele servies. Uh, pannen met eten vlogen door het huis. Dus het, is, het, het, het, het is dat het zo triest is. Anders in films zie je dat als een slapstick. Hè? Dat soort dingen. Dat gebeurde bij ons dus echt. Ze gaat naar observatiekliniek De Honsberg, waar ze lang verblijft. Uiteindelijk komt ze op Harendaal terecht. De Brabantse zorginstelling waar in de jaren zeventig ook buurvrouw Tony werkte. De ellenlange gangen. Heel erg. Sinds 2012 staat het enorme complex leeg. Kijk, dit is zo... Dit moet het trappenhuis zijn waar wij door naar boven gingen. Lange gang in de begane grond. En dan tot bovenin, driehoog. die stenen trappen. Ja. En dan zie ik me ook echt met mijn vader lopen. Keurige man met zijn hoedje op. Ja. Samen door die lange gang. Jongen, jongen. En dit is dan de derde. Ah. Oh. Permanent. ...afgesloten. Ja. Paula woonde op de bovenste verdieping. Waar nu de verf afbladdert... ...puin in de ontmantelde badruimte ligt... ...en het naar schimmel ruikt. Als souvenir van de jaren zeventig... ...hang hij aan nog steeds oranje gordijnen. Kijk, dit is echt weer zo. Dit is zo'n voormalig separeertje. Dat is een soort linoleum op de vloeren, ook geluiddempend. En uh, makkelijk schoon te maken. Tot en met de wanden, alles, ja. raam of tralies hebben we hier gezeten. Ja. Yeah. Op Harendaal wordt Paula opnieuw uitgebreid geobserveerd. En daarbij valt op dat ze rustig wordt van popmuziek. Maar niet van alle. Er waren drie nummers waar Paula... Uh daar waren haar uitverkoren nummers. Lola van de Kings, Hey Jude van de Beatles... en Eloise van Barry Ryan. En ik wist dat mijn grote broer Piet, die had zo'n um, dubbel LP... en uh, daar stonden die nummers op. Dus ik heb de zolder gaan zoeken in zijn platenassortiment. Uh, en toen ben ik uh, de bandjes gaan opnemen. Ja, dus daar kwam ik dan met een tasje met bandjes aangezet... Paula was toen ik helemaal 13, 14 was, wel blij met te zien. En dan heb ik me echt over mijn angst heen moeten zetten... om, om de vriendschap toe te laten. En uh, toen kon ik die platen voor haar draaien. En dan vond ik het zo fijn dat ik iets kon betekenen voor haar. En dan moest je Lola van de Kinks wel gewoon wel 30 keer draaien. Iedere een keer die naald terugzetten in de groef. En dan, uh, dan speelde hij weer uh, 3 minuten uh, 45 of zo. En, dan, <laughs> en zo ging dat de hele dag door. En wat je dan gaandeweg ook ontdekt door hun observaties... is dat toen to Paula bandjes aangereikt kreeg via mij... waar ik dan die drie nummers achter elkaar uh, zette. Hè, en dan zo het bandje vol met steeds. Blijkbaar was dat niet haar bedoeling. En dan trapte ze ze kapot. Dus dan ging ik weer met een lading bandjes erheen. En op enig moment kregen we het idee... dat dat ze in een bepaalde cadans kwam... door een liedje. En toen, toen, toen ben ik per nummer een, een bandje vol met alleen maar Lola en alleen maar Hey Jude... of alleen maar Eloise van Barry Ryan op gaan nemen. En dat werkte beter. Shani bezoekt Paula regelmatig en leert dan ook haar verzorgers goed kennen. Mensen waar ze veel bewondering voor heeft... Ze is dan ook blij verrast wanneer buurvrouw Tonnie haar op de barbecue vertelt... dat ze met een aantal van hen nog steeds contact heeft. Ze treffen elkaar. En in 2016 gaat Shani samen met hen en broer Herman... nog één keer terug naar Harendaal. We zijn hier buiten omgelopen, een hele poos, hoor. Zijn we hier rondge... rondgewandeld... En op een gegeven moment bleef, bleef een van die jongens staan, hier op, de, op de hoek zeg maar, van, van dat veld. En ik zei: Kijk, dit was de trap. Het werd stil, we hebben ze vijven in, in stilstand daar staan kijken. En ik vond dat heel onwezenlijk, weet ik nog wel. En toen zijn we gegaan met z'n vijven, hebben we in het dorp nog wat gedronken. Ik, ik was toen heel erg druk, dat, dat besef ik wel. En toen heeft de andere verpleegkundige heeft mij in Oosterwijk op het treinstation. Op de trein gezet. En toen heb ik geloof ik zo'n beetje die hele treinrit tot aan terecht. heb ik al zitten huilen. Ik was aan het werk. Of dan nou morgens was of middags, daar durf ik niet meer te zijn. maar het was werk en mijn vader werd weggeroepen... en er was iets met zijn dochter Paula. Van die dag weet ik nog dat er een broeder was... die een deur open liet staan. Het was volgens mij warm. En er stond een nooddeur open bij, bij, de, bij de noodtrappen. En Paula had maar heel weinig nodig. En die zag die deur openstaan en die is er gelijk doorheen gerend... En, uh, van dat het, van het, euh, balkon, als je het zo mag noemen, afgesprongen. Ik mocht ik niet weten wat er gebeurd was. Dan hoorde ik pas s'avonds dat ze in het ziekenhuis lag. Dat ze gevallen was van een paar verdiepingen hoog. En dat was op de derde verdieping. Dus ja, dat was in de, in de flits... En die deur werd altijd, angstvallig angst, vallen dichtgehouden, alles werd dichtgehouden. En toch op een onbewaard moment stond ze open en uh, weg was ze, zeg maar. Ja, toen had ze zo'n beetje alles gebroken wat er maar te breken valt. Is ze natuurlijk met uh, spoed naar het ziekenhuis gebracht. Toen zijn wij ook niet meer in het ziekenhuis geweest, als kinderen zijnde. En daar hadden ze gedacht van, nou, die zal maar zo overlijden. Maar dat duurde toch nog wel een aantal dagen. Dan weet ik niet meer exact hoeveel. Paul heeft nog twee weken geleefd. Het moment van overlijden... was ik met mijn twee jongere broertjes naar het zwembad. En... Al had gezellig, wat, wat lekkers te eten en te drinken bij ons. En ik zat in het zonnetje en ik werd heel naar. Werd, ik eet helemaal koud. En ik wilde naar huis. En die jongens die snapten niet waarom. Ik zelf eigenlijk ook niet waarom ik naar huis wilde. Ik dacht gewoon dat ik ziek werd of zo, niet lekker werd. Dus ik heb het nog even uitgesteld. Omdat, je hebt toch intree betaald voor het Fembad. Maar op een gegeven moment kon ik het niet langer houden. Ik zeg, uh, ik fiets nu naar huis, ga nu weg. En toen ik thuis kwam, um, stond Shani te strijken, volgens mij. Of, iets, of te koken, iets in de keuken te doen. En uh, we kijken elkaar aan en ze zegt, uh, Paula is overleden. Op de dag van de begrafenis zat ik s morgens nog op school. Ik zat op de uh, MAVO in Feyenaert, de derde klas. En ik mocht weg, uiteraard... En mijn klasgenoten zeiden nog, uh, dat was morgens tien uur of elf uur... van ga jij nu al naar huis, wat ga jij doen? Ik zei zo, uh, ik ga mijn zusje begraven. En dat was, dat was voor hun zo echt. het werd echt doodstil. En die dachten van, hè? En uh, een van die jongens, die, die, die, die snapte het niet, voelde het niet eenmaal. Die maakte een opmerking, ik weet niet meer wat ze zei. Ik werd zo boos dat ik... Ik had een kadetje, een broodje kaas in mijn handen. Het dat smeet ik echt over het schoolplein. En stond bij mijn fiets. En ben toen echt huilend... Uh, naar huis gefietst. Ja, schrik je toch wel van natuurlijk. Dat vind ik toch wel erg. Vooral omdat je ook niet zeker weet... of het nou echt een ongeluk was... of dat ze het bewust gedaan heeft. Wat denk je? Ik ben bang dat ze het ook een beetje bewust gedaan hebt omdat ze dan toch weer die aandacht kregen van vaders en moeders, dat ze vaker zouden komen. Dat gevoel heb ik er wel bij gehad, ja. Dan ga je heel ver, maar ja... Als je geestelijk dus niet gezond bent... dan ben er toch veel in staat, denk ik. Ik heb een keer gezien, toen was ze al op Harendaal... dat ze, uh, om, om, om zich tegen, uh, tegen zichzelf te beschermen... werd ze dan toch gesepareerd... En toen zag ik dat ze tegen de, de muur van de separeer kwakte en zo deed. Ze maakte met haar met arm voor de ogen een, een afwerend gebaar. En toch vloog ze tegen die muur aan. Als, als door een te sterke windvlaag of, of, of, of een duw van iets of iemand wat je niet kon zien. Dat, dat, dat, alsof zij het niet deed. En toen ik: ik Verdomme, je, je, je, je, je gooit je niet tegen die muur. Ze deed dit. Dat heeft ze heel veel indruk op me gemaakt. Dat heb ik, eh, daar kreeg ik koude kippenvel van, zo langs mijn ruggen gaat. En daar heb ik de hele tijd niet over gesproken... omdat ik denk, ze verklaren me voor gek. Dat heb je dus nog nooit tegen mij verteld. Ik kan het wel begrijpen. Dat ze er niet over gepraat hebben, ja, dat kan ik wel begrijpen, Ik denk dat toen ook wel een reactie zou kunnen krijgen van... Ja, die spoor ook niet... Ja, dat, dat, dat, dat, dan gaat er een hele hoop doorheen. Dan denk je van, jeetje, van, van, hoe is het mogelijk... dat er iemand eh, of iets zo'n vat op jou kan krijgen... op jou, op jouw geest, je geestesgesteldheid. Zodat je het, het fysiek, eh, het lichaam geweld aan doet. En, dan, en daar toch een, een afkeer van hebt. Want, want dat was ook duidelijk... Dat ze toch tegen je zin jezelf iets aandoet. Het zou goed kunnen als je dat gedrag kijkt van toen. Dan denk je van ja, het lijkt er wel een beetje op, ja. Dat er iets van buitenaf is die je haar stuurt. En was je zelf geen baas over kan. Ja, wat er dan gebeurt, in haar, wat daarin ingeeft geeft om bijvoorbeeld te springen, de, de fatale sprong of dat nu een bewuste keuze is vanuit haarzelf... om uh, een einde te maken aan het leven... of dat ze uh, gedwongen wordt door een, een entiteit... Hè, noemen ze dat dan, uh, dan, dan... dan is het geen zelfdoding... maar dan ben je bijna, zou je kunnen zeggen, vermoord. Wat Shani nauwelijks hardop durft te zeggen... wordt ze op een dag ook van een van Paula's verzorgers. Er was zoiets bijzonders, zegt hij, met Paula. Zoiets buiten haar om, wat, wat zij volgens mij niet wilde, zegt hij. Ik kan dat niet bewijzen, maar ik heb het altijd zo gevoeld. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat ik nooit naar de exorcist heb durven kijken. En toen vielen mij de klompen uit, want ik ben wel met zenuwen in mijn lijf... destijds, ik was student toen in Utrecht... met een vriendje naar die film gegaan... En ik, ik, ik ben daar bijna psychotisch van geworden. Toen zijn er zoveel angsten geluxeerd. En ik, ik, ik dacht, gek werd. Toen heb ik een tijdje rustgevende medicatie gehad. Want ik heb ook één keer... Toen waren we alle... We waren denk ik tien en, en, en zij negen. En uh, het ging goed. Het was stabiel. En ik mocht van moeder... Uh, mocht ik door het dorpje wandelen met zomaar één rondje zijn moeder nog en dan kom je weer naar huis. Het ging goed, het voelde goed, we liepen te zingen. Twee zusjes, gewoon heel leuk. En eh, eigenwijs, ik wilde toch wel graag een goed verhaal hebben. Maar, nou, denk ik wel. Ben ik helemaal met haar, zo noemden we dat dan, naar de Buitendijk. Richting het water, naar het Hollands Diep. En dat was een eind, hoor. was, was, was Meer dan een half uur lopen, drie kwartier misschien wel. Maar dat ging allemaal nog goed. En we komen bij het water. Toen heb ik dus voor het eerst ervaren hoe bang ze was van water... omdat ze daar ook naartoe getrokken werd. Alsof ze erin moest en ze wilde niet. Dat zei ze ook. Paula moet niet, Paula moet niet in het water. Ze werd helemaal wit, helemaal bleek, was heel, heel naar. We waren helemaal, wij waren er met z'n tweeën. En verder niemand. Dus ik trok haar haar jurk. Die scheurde ook af. En die gilde. En ineens uit het niets... stond er een man naast me. Gewoon een man, een boer met een petje op. Ik kende die man niet, ik had hem nooit eerder gezien. Alsof hij zo uit de lucht was komen vallen. En die was heel rustig. Dat komt goed. Dat komt goed. En, en zij werd rustig. Dat, dat, ook dat. Paula werd rustig, ik werd rustig. En die, die bracht ons helemaal terug. En zo zit hij. Nu kunnen jullie het wel weer zelf vinden. En ik kijk om die mannen weg. Shani groeide op in een tijd waarin mensen als Paula geen diagnose kregen. Er was geen naam voor wat ze had. Maar tot op de dag van vandaag betwijfelt ze of er überhaupt een label bestaat... dat bij haar het gepast. Ik zelf ken geen mensen. Ik heb daarna nooit, echt nooit meer iemand gezien zoals Paula. En Shani heeft recht van spreken. Ik ben een carrière in de psychiatrie begonnen vanaf mijn zeventiende. Shani vertelt vaak dat er effecten geweest zijn in geval op haar latere leven. Uh, uh, maar ik, uh, ik herken dat bij mezelf niet, niet totaal, niet eigenlijk. Wat, wat bijvoorbeeld dat, dat, dat gillen, dat heeft gewoon altijd ook effect op mij gehad, mijn hele verdere leven. Vroeger was het zo erg. Iemand hoefde maar boos te worden en met stemverheffing. Dan kreeg ik al buikpijn. Ook de sociale patronen in het gezin hebben sporen achtergelaten. Ik ben heel dienstbaar geworden en mezelf daar nog alles in uh, uit het oog verloren. Dat heeft me ook op, later op mijn leeftijd een vette burn-out opgeleverd. Het had ook wel bijvoorbeeld mijn huwelijk. Uh, ik ben heel lang geleden ben ik een paar jaar getrouwd geweest. En die man die was ik er uiteindelijk eigenlijk een beetje angstig voor. Die had stemmingswisselingen. En dat kon ik helemaal niet tegen. Dan ik onmiddellijk me af te vragen, oh, wat doe ik? En ik voel de sfeer ook altijd heel goed aan, nog steeds. Haar broers hebben hun jeugd als veel minder belastend ervaren. En ergens begrijpt Shani dat ook wel. Die jongens waren natuurlijk toch jonger. En we leefden in een tijdsgebericht... dat de meiden thuis de zaken uh, opknapten... In feite maakt het niet meer uit. Het kind is er niet meer. Wel erg genoeg. En dan ga je verder met mijn eigen leven. En dan denk ik er niet meer over na. Nou. Dat is mijn belevenis. Nee, nee Paula is niet terugkerend thema op, op verjaardagen of zo. Nee. Ik had een cassettebandje nog van Paula. En dat ben ik met de verhuizing kwijtgeraakt. Dat vond ik heel erg. En wat stond Alleen maar Lola van de Kings. Ja. Matter in a club, down her nose, oh, well, don't shan't be, it is just that terrible laugh. She walked up to me and she asked me to dance, I asked her, her name name in a dark brown voice, she said Lola, L -O -L L-O-L-A. Lola! Ja, daar kregen we nog een heel klein staartje mee van de Kinks met Lola... in deze aangrijpende documentaire over de verstandelijk beperkte Paula. Gemaakt door Els Huver, onder eindredactie van Jair Steijn en Techniek werd verzorgd door Arno Peters. Paula werd eerder uitgezonden door Radio Doc, het documentaireprogramma van NPO Radio 1. Kicking up the papers with his worn-out shoes In his eyes you see no pride and held loosely at his side Yesterday's paper telling yesterday's news So how can you tell me you're lost?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 Have you seen the old man outside the seaman's mission Memory fading with the metal ribbons that he wears And in our winter city the rain cries a little kitty For one more forgotten hero and a world that doesn't care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 Streets of London van Ralph McTell uit 1974. Inspiratie voor het lied kreeg hij als straatmuzikant, rondtrekkend door Europa. En allerlei mensen aan de onderkant van de samenleving komen voorbij in het lied. En dan is het nu tijd voor ons wekelijkse belletje naar een ver oord. Terwijl het grootste deel van Nederland rustig ligt te slapen... werken wetenschappers daar aan het verleggen van de grenzen van onze kennis. U begrijpt het, het is tijd voor de rubriek. De wakkere wetenschapper. En vandaag is dat Iris Plessius all the way from Amerika. Dag, Iris, fijn dat we je kunnen bellen. Goedenavond, veel leuk ja. dat jullie bellen. Ja, goedenavond voor jou, een goede nacht voor ons inderdaad. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Uh, ja, je bent al een tijdje in, in Amerika. Waar ben je zoal geweest? Ik ben momenteel ben ik met een Fulbright beurs um, aan de slag bij het American Indian and Indigenous Studies Program aan Cornell University. En uh, ik doe onderzoek naar de relatie tussen Nederlanders en uh, Indianen tussen uh, 1674 en 1783. En uh, dat is een periode vlak nadat Nieuw-Nederland zeggen, van de kaart is verdwenen. En dan wordt er in de geschiedenisboeken altijd een beetje gedaan van nou ja, toen was de Nederlandse invloed voorbij. En uh, dat is absoluut niet het geval. Um, het is juist dat de Nederlanders op dat moment nog erg actief waren. Ze werden juist door de Britten in dienst genomen... om juist te gaan handelen met die Indianen... aangezien zij dat beter konden dan de Britten. En wat ik hier doe, is ik kijk hier naar heel veel uh, documenten. Dus ik ga heel vaak naar archieven, zoals in Albany, Chicago, New York. Um, en daar hou ik me voornamelijk mee bezig. Ja, dat is een voordeel dat jij de Nederlandse taal uh, machtig bent. Want die Amerikanen die snappen die bronnen natuurlijk ja. niet. Nou ja, het hele mooie van het verhaal is toen ik aan dit onderzoek begon... Uh, toen had ik ook wel een idee dat er iets zou zijn. En um, toen ging ik naar een conferentie om daarover te praten... en toen werd ik ook door iemand uh, ja, tegenhouden... en die zei van, nou, er is van die periode is er helemaal niets. En het, het mooie van het hele verhaal is, er is van die periode van alles. Maar dat zijn allemaal bronnen in het Nederlands geschreven... en af en toe wel een Engels ertussen. Maar als je natuurlijk niet de Nederlandse ideeën kunt lezen... en daar het Engels naast, dan begrijp je het verhaal niet... Ja. Dus uh, ja, ik heb daar een enorm voordeel mee. Ja, dus jij kijkt uh, naar de periode... Nou, die eigenlijk een beetje vergeten is, de onderzoekers. Uh, en je noemde al heel kort ja. even... dat wij Nederlanders beter waren in handen... dan die Britten in die periode. Hoe zat dat? Nou, nee, wat ik eigenlijk daarmee bedoel... is dat Nederlanders had natuurlijk een enorme handelsgeest. Um, en vanuit die handelsgeest... gingen ze um, op een bepaalde manier om met die uh, indianen. En... Um, ze waren dus niet heel erg bezig met settelen en met uh, uh, daar land overnemen. Ze waren voornamelijk heel erg bezig met die handel. En die handel was natuurlijk met de Indianen om goed handel te kunnen voeren. Omdat je natuurlijk die Indianen een beetje te vriend houden. En uh, dat deden zij kennelijk op een zeer goede manier. Dat werd opgemerkt door de Britten. En daardoor van het moment dat Nieuw-Nederland dus van de kaart verdween... werden die Nederlanders in dienst genomen. Die noemen ze dus ook wel die uh, Albany Commissioners of Indian Affairs. Um, om dus met die Indianen te gaan handelen over oorlogen of de Indianen dan bij de Britten in dienst zouden kunnen komen... over handel en over land in dit geval. En um, er waren 53 uh, Nederlanders uh, in totaal. En uh, die bleven ook vrij lang in die positie allemaal zitten. En um, ja, die waren daar op zich vrij handig in. En dat, uh, dat werd door die Britten natuurlijk opgemerkt. Dus die hebben alleen maar Nederlanders in dienst genomen. Ja, en, en hoe zie jij dat concreet terug in de archiefstukken die jij uh, bekijkt? Wat kan je daar een voorbeeld van geven? Um, nou ja, wat je er heel erg duidelijk in terug ziet, is natuurlijk heel veel stukken in het Nederland zijn. Ik heb vandaag een uh, lecture gegeven, ook voor uh, members of the Seneca. Dat is een bepaalde natie waar ik mee bezighoud. En um, wat je daarin ziet is dat er heel veel documenten in het Nederland zijn, Nederlandse handelsgoederen, um, Nederlandse woorden zie je terug, ook in Engelse documenten. En um, ja, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de namen, hè, Kuiler, Schuider, Jansen. Uh, Gert van Slichtenhorst, Arnoud Cornelissen, dat zijn allemaal van die namen. Ja, dat, dat zijn echt van die hele Nederlandse namen. En je ziet ook dat ze constant ook weer, weet je, dan is de familie van Kuiler ook weer met een, een dochter van Kuiler, met een zoon van Schuiler getrouwd. Dus ze blijven dus heel erg vasthouden aan dat, uh, aan dat Nederland zijn. En ze zijn dus publiek, uh, publiekelijk, zijn ze uh, veel Britser in hun doen en laten, maar privé zijn ze veel Nederlanders. Dus ze proberen eigenlijk een beetje zo te overleven. Um, door op die manier in dienst te gaan bij de Britten, maar aan de andere kant vast te houden in te gebruiken. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook uh, wilt snappen uh, hoe dat uh, ja, door de indianen ervaren werd. Uh, hoe kom je aan bronnen ja. van uh, de indianen? Uh, ja, dat is natuurlijk op zich een stuk moeilijker. Indianen die hadden natuurlijk een oral history. Dat betekent dus dat ze van generatie op generatie de geschiedenis mondeling doorgaan. Um, dat is inderdaad wel heel erg moeilijk. Gelukkig ben ik hier binnen het American Indian Program... werk ik met verschillende Indianen... die dus ook te maken hebben met de naties. Zij, zij laten mij verschillende literatuur zien... maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld met uh, elders uh, te praten. Dat zijn oudere generaties. En vandaag heb ik bijvoorbeeld een document gepresenteerd... en um, het mooie is dat zij dan meteen in hun geschiedenis zelf gaan duiken... om te kijken van wie bijvoorbeeld de verschillende Indianen zijn... die in dat document uh, aan bod komen. En zij kunnen mij daar... Daar veel meer van vertellen. En kunnen mij ook weer in de richting schuiven tot bepaalde literatuur. Want een van de dingen die ik heel belangrijk vind in mijn onderzoek... is dat ik niet alleen maar kijk naar nou, wat deden die Nederlanders nou precies... maar ook van wat was nou de manier waarop die Native Americans, die Indianen daarnaar keken. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje dat ik probeer ja, het echte relatie naar voren te laten komen. Precies. En uh, willen ze dat allemaal zomaar met jou delen, al die verhalen? Is dat lastig? Um, dat is uh, dat is dat is wel moeilijker. Um, Indiaanse gemeentes uh, zijn soms best wel gesloten, um, maar ja, in principe wat ik gedaan heb, ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken en vanuit mijn positie bij de Radboud Universiteit... Uh, gewoon een brief geschreven van... ik ben met dit onderzoek bezig, zijn jullie geïnteresseerd? Uh, nou, daar werd heel positief op gereageerd. En wat je wel merkt... is je moet echt een relatie met deze communities opbouwen. Maar als je eenmaal dat, ja, dat goed gaat... en je ook laat zien dat je geïnteresseerd bent in hun cultuur... dan, dan gaat dat op zich best wel heel erg goed. En uh, ik ben ook net gevraagd... om op een uh, Indianenreservaat uh, te komen praten... en in een museum. Dus uh, ja, op die manier een soort van wisselwerking. Ik help hen door die documenten te laten zien. En zij helpen mij weer om dat verder te begrijpen. Dus het is eigenlijk een soort van wisselwerking tussen onze ja. beiden. Wat is de grootste verrassing die je tot nu toe bent tegengekomen in je onderzoek over die relatie tussen deze twee groepen? Kan je één voorbeeld geven? Ja, natuurlijk. Um, wat ik heel erg leuk vind... is dat je heel duidelijk... die Nederlanders en de Indianen... elkaar een beetje ziet aftasten. Um, bij de Indianen was het gebruikelijk... voordat je ging handelen, voordat je ging spreken... dat je elkaar um, ja, giften uh, gaf. Dus uh, bijvoorbeeld... Um uh, wat zij heel veel deden was aan En de Nederlanders gaven dan ook wat. En de Nederlanders die waren heel erg op die handel gericht. Dus die hadden geen zin om al die rituelen deel te nemen. Dus op een keer besloten ze om een heel klein stringetje... met kraaltjes te geven aan die indianen. Ze dus denken van nou, dan zijn we er maar mooi vanaf. En het mooie is, dan zie je dus echt dat die uh, indianen... Uh, niet zomaar alles maar accepteerden. En op dat moment dus ook in hun huiden gaan zoeken... naar het kleinste bevervelletje wat ze hebben. En dan geven. En op die manier laten zien van... Uh, ...zo gaan we niet met elkaar om. En dat vind ik wel heel erg leuk om te zien... ...want in de geschiedenisboeken geschiedenisboek is toch heel vaak weet je een beetje de indianen... ...een beetje de vanishing race... Uh, ...ja, pro, um, progress komt... ...dus ze moeten allemaal aan de kant... ...en je, ze laten dus heel duidelijk zien van... ...nou ja, uh, we, we gaan niet zomaar overal mee akkoord. Yeah. En dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Ja, prachtige voorbeelden noem je al. Ja, we zouden eigenlijk nog veel langer door kunnen praten. Misschien als je onderzoek af is. Voor nu hartelijk ja, dank. Ik graag. Iris Plessius. Graag gedaan. En natuurlijk heel veel succes de aankomende maanden... met je onderzoek in de verschillende archieven van de Verenigde Staten... en natuurlijk ook met je werken in het reservaat... en contacten met de Indianen. Dank je wel dat we je konden spreken. Ja. Dank je wel. Tot ziens. En in het volgende uur ga ik op zoek naar de kernenergie van de toekomst. Veilig en nauwelijks radioactief afval klinkt als een sprookje. Maar de theorie hiervoor ligt eigenlijk al 50 jaar op de plank... en zou zomaar realiteit kunnen worden. En ik praat met bewegingswetenschapper Stefan van der Zwaart over kracht- en duurtraining... en waarom dat nou zo'n lastige combinatie is voor je spieren. En mocht je nou in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben... wil je dan vooral naar radiofocus.ntr.nl... of stuur gewoon even een appje via de NPO Radio 1-app. Tot zo bij Focus.